Het was de bedoeling om de uitkomst van de stresstest maandag bekend te maken, maar dat wordt donderdag na het sluiten van de beurzen. Tot het uitstel is bestoten omdat er nog intensief wordt overlegd tussen de banken en de toezichthouders. Australië gaat de komende 20 jaar zijn defensie moderniseren en versterken. Er worden onder meer 100 JSF-gevechtsvliegtuigen, 12 onderzeeërs en 24 gevechtshelikopters gekocht. Voor dat doel is ruim 50 miljard euro gereserveerd. Het is voor het eerst in tien jaar dat de Australische Defensie wordt gemoderniseerd. Volgens de regering is dat nodig door de veranderingen in de regio. Daarmee wordt vooral gedoeld op China dat de afgelopen tijd veel heeft uitgegeven aan de versterking van zijn leger. Australië benadrukt dat er geen bedreiging uitgaat van China en dat de modernisering louter is bedoeld voor defensieve doeleinden.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 Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het In Circus Stanford zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. Circus Stanford, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Stanford. Kom eens langs, de entree is gratis. Van AiryFans presenteert op 22 mei het Kika Artiestengala 2009. In Circus Rieghalle op de parkeerplaats Zuid in Zandvoort. Met optredens van onder andere Dennis Baks, Tessa, Dini York en de vakmannen. Kaartverkoop is nu gestart bij de Music Store in Zandvoort.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 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het witme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZNN. Let nu. Goedemorgen, Zandvoort. Dit is ZFM. Zandvoort. ZFM. Goedemorgen, Zandvoort. Rechtstreeks vanuit Hotel Hoogland. Op zaterdag 2 mei 2009, week 18 alweer. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Tom Hendricks. Week 18 alweer. Ja, ja het gaat snel hè, het gaat heel snel. Schrikkelijk, ja, het jaar verliefd erbij. Uh, de koffie wordt met gulle hand geschonken door Yvonne Roosendaal, die ook de redactie voor dit programma deed. En we zitten hier in Hotel Hoogland hè. Ja, live. <lacht> live. Live, ja. ja. Uh, techniek David Habie. En uh, presentatie Pieter Jouwstra. En Tom Hendriks. Tom Hendricks. En voor ons zit al, uh, ben je met de boot? Ja. Ja? ja. Nou, dat heeft vroeg gedaan. Ik ja. eerst even vertellen wat er allemaal ja. komt in dit ja. programma? Even vertellen. Want we zijn twee uur in de lucht. Ja. we gaan eerst praten met de koninklijke Nederlandse regeringsmaatschappij. Want je... er is open dag. Je en je kan varen, het is een glad zetje. Ja, nou precies, ja voor de donateurs wel. Geen golven, dus ideaal voor een oefenvaart en je mag mee misschien. Dat horen we zometeen. Daarna gaan we praten met uh, Mieke van der Meulen en Marina Wassenaar over de stille tocht op 4 mei aanstaande. Wordt die korter, wordt die langer? We horen het zo van de twee dames. Ja, tegen half tien, half elf bedoel ik, dan gaan we praten met uh, drie mensen. Namelijk uh, met uh, de vestigingmanager van De Kei, de woningbouwvereniging tegenwoordig. Met Maarten Dijkstra van de Zandvoortse Vereniging van Huurders. En met Karel Simons van OPZ over een paar problemen met de. Onderlinge contacten. Zo zon... Ja, laten we het maar noemen. We horen er straks alles van. Dan zitten we inmiddels in het tweede uur. En dan gaan we praten met Ussie Rietkerk. Uh, zij is een nieuwe raadslid voor de Partij van de Arbeid. En uh, eens kijken wat zij voor plannen heeft. Wat ze wil gaan doen in dit komende jaar nog. Tegen half twaalf gaan we het hebben over de sociale woningbouw in de jaren tachtig in Zandvoort. Daar komt binnenkort een boekje over uit. En Maurice Teunissen en Harry Visser komen daar het een en ander over vertellen. En uh, we besluiten met Marion van Huet over de sacrale dans in Zandvoort en Aardehout. Uh, ik, ik heb me een beetje erop voorbereid. Sacrale dans. Uh, het is weer iets nieuws. Misschien iets voor jou, Tom? Nou, ik heb begrepen, het is een soort volksdans op zweefmuziek. Oh. Uh, nee, ik pas even. Oké. Okay, Laten we, we even andere muziek gaan draaien. We gaan eerst een andere muziekje Daar draaien. Laat het Kom.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 Sand catching teardrops drops in my hand. My heart is drenched. Heerlijk, lekkere muziek om erin te komen. En uh, ja, we zitten hier aan tafel met de schipper naar Schot, Oftewel de schipper van onze grote redboot. En dat is, ik uh, ben toch een beetje trots, want uh, als ik zo hoor wat jullie allemaal gedaan hebben, trouwens, het is een landelijke open dag. hè? Uh, en als ik dan zie wat die uh, renningsmaatschappij allemaal doet op zee, die zijn uitermate actief. Wij zijn uh, uitermate actief, ook al zijn er uh, voor ons stations heel weinig actie, zijn we toch druk bezig met uh, publiciteit zoeken en uh, druk met oefeningen. Want hoeveel leden heeft uh, in Zondvoort, echt betrokken leden die ook de zee opgaan? Wij hebben ongeveer 15 varende bemanningsleden, maar daarnaast hebben wij nog ruim tien man die zorgen dat de bootwagen weg kan en de kusthulpverleningsstructie, zoals die mooi heet, ook paraat is. Dat zijn allemaal mannen, hoorde ik. Tot nu toe zijn het allemaal mannen. We hebben ooit in het verleden een dame gehad, maar die was door de drukte van werk en bezigheden voor de renningsbegade, heeft ze uiteindelijk gekozen voor de renningsbegade en haar werk. Maar je staat er open voor dat er een vrouwen ook kunnen solliciteren? Ons station staat er open voor. Uh, er zijn bepaalde eisen. Je moet zeebenen hebben. Uh, uh, minimaal 18 jaar. Uh, maximaal 45 jaar om mee te varen. En het thuisfront moet er ook mee eens zijn. Zou je... Het... De mensen die niet meevaren, je vertelde net al, voor de uitzendingen gingen, dat je maximaal 55 jaar mag varen, maar de mensen die niet meevaren, mogen die wel ouder zijn? Die mogen wel ouder zijn. Je gaat alleen, zoals het heel mooi heet, met pensioen ja, ja. als je de 65-jarige leeftijd bereikt. Zou je, zou je het accepteren als er een vrouwelijke schipper is om dan mee te varen? Als hij de capaciteit heeft, waarom niet? Oké. Okay. Ik ben voor iedereen... Uh, kan ik accepteren. Maar het is een zware opleiding. Hè? Je kan niet zomaar zeggen van... Oh, ik ga alleen meevaren. varen. Uh, ik heb begrepen jullie cursus in Schotland waar je naartoe moet. Er is uh, tegenwoordig een uh, traject uitgezet... Dat je uh, twee jaar uh, een interne opleiding gaat volgen. Uh, dan die afsluit met een week in Schotland. Waar allerlei proeven plaatsvinden. En dan ben je kwast opstapper. En je blijft vrijwilliger. En je blijft vrijwilliger. Het kost je geld. Het kost je tijd. Ja. kost je tijd voor jezelf en voor je gezin. En daar, dat is vaak een valkuil die vaak heel onderschat wordt. Ook voor nieuwe mensen betekent ze moeten eigenlijk in Zandvoort wonen omdat je onmiddellijk onroerbaar moet zijn. Wij stellen in ieder geval als eis. Uh, we zijn vooral op zoek naar mensen die overdag uh, beschikbaar zijn, uh, door de week. Tegen de avond zijn de meeste mensen die komen weer terug van hun werk. Dus uh, het liefste uh, beschikbaar overdag en wonend werkend in Zandvoort. Oké, okay, nu de open dag vandaag. Dat is in land, ook in Zandvoort. Dat laat je de mensen precies zien. Uh, dit, uh, alle 40 renningsstations uh, in uh, Nederland die houden open dag. Uh, wij laten onder andere de fotoserie zien uh, van ons station en uh, wat de KNRM doet en uh, uh, bezighoudt. Uh, we laten films van de historie zien en van het uh, heden, Daarse, van de KNRM. En voor donateurs en nieuwe donateurs die kunnen meevaren met de reddingboot Annie Poulsen. Waar ligt de boot op strand? Uh, hij ligt waarschijnlijk bij Capassa, strandafgang, onze strandafgang uh, tussen Capassa en Knus op 4. Oké. Okay. En duidelijk te zien uh, gemarkeerd met de vlaggen en onze KNRM uh, kraampje. Hoe lang duurt een toch, Dat is uh, variabel, denk ik, tussen een kwartier en een half uur, tot de mensen bezig zijn. Is een mooie zee vandaag? Voor de donateurs uh, is het een uh, heel mooi zeetje, uh, waardoor zeg maar, de boot heel makkelijk opgepakt kan worden uit zee en weer uh, um, netjes weggezet kan worden in zee. Doe je wel voorzichtig, want anders zie ik de aankomst van Sinterklaas een beetje somber in. Uh, wij doen altijd voorzichtig. Ja, met die boot bedoel ik hè? Met de boot doen we, doen we uiteraard voorzichtig. Uh, iedere maandagavond uh, zijn we druk bezig met onderhoud en uh, hij staat weer heel mooi in de was. Goed zo, dan gaat hij nog sneller door de zee heen. Heb je ja. enig idee hoeveel uh, zandvoerders redder aan de wal zijn? Dat zijn ongeveer 300. Dat is te weinig. Niet zoveel hè. Dat kunnen er meer zijn. Maar er zijn ook mensen bij die al jarenlang redder aan de wal zijn. En eigenlijk nog niet weten waar ons boothuis bevindt. <laughs> Ja. en eigenlijk nooit een keer hebben meegevaren dus ook voor die mensen raad ik aan van kom eens een keer kijken in ons boothuis en vaar een keer mee ja het is jammer want het uh, blad wat je dan toegestuurd krijgt als redder aan de bal daar staan uh, altijd uh, in kort de verhaaltjes bij van alle reddingen die langs de Nederlandse kust hebben plaatsgevonden maar uh, als eerste blader ik dan toch waar staat Zandvoort? en bestaat staan er nooit in wij staan er uh, relatief weinig in, omdat uh, uh, het aanbod van acties relatief groot is. En uh, uh, misschien dat de acties uh, van Zandvoort niet spectaculair zijn, maar wel uh, nodig. Wij We willen een Om. scheepsroom voor de deur. Ja. Ja. Dat kunt u krijgen. Op 16 mei vindt er in ieder geval een hele grote oefening plaats met een veerboot. Waar 500 man afgetrokken worden. En de reddingboten van Scheveningen tot Egmond aan zee ingezet worden. Op 16 mei? 16 mei. En waar ligt die boot dan? Uh, bij de uh, wrakboei Evelien. Ongeveer 5 maal recht tegenover Bloemendaal. Dus met heel mooi weer. valt de Het is veerboten dan. te zien. En is dat morgens, middags of s avonds? Uh, de oefening begint rond een uur of twaalf. En er zullen we diverse helikopters en uh, uh, bijna een hoop reddingboten aan meedoen. Dat is mooi. Dan weten we dat. Ja. We zijn erbij. Veel ja. hier ja. vandaag. Ja, veel tot, mensen. Tot, tot vier uur is het. Tot vier uur zijn wij uh, geopend. En uh, kom alle kijkers. Kom aan de bootloos en kom aan het strand. Uitstekend. Uitstekend bedankt. Dank je. Kiss it oh. so why don't you let it go Shake it off Just to redirect my flow Come on, let's go Sit up straight I'm on a double step, I got Find my way up to the light Every middle window We don't stop A around the block of motor Nothing happened From every other roadblock I'm again and tell me What you going through. Like a girl who only knew What the child was me. Memories of everything, of lemon trees on Mercury, and come to me with remedies from five or six of seven seasons. You always told me smile when I was down. Memories of everything that blew through, looking up into every verse that go. What an undertow! Give it up Another sub Stuffy Oh Come on Let's go Sit up straight. I'm on a Come on, Dance I gotta Find my way Into the light Never a middle way don't oh, We don't Stop A rock Around The block A motor Nothing up In front Of every Other roadblock Come again And tell me What you're Going Through Like a Girl who Hè? Ja, ja, ja, Pieter. Komitee. Maar we zijn Zie, hier in de uitzending van Ja, 4 Ja, 4 ja. mei ja, precies. Want ja, daar zitten we in Aanstaande maandag zitten we ja. weer uh, in droevenis. Net ja, zoals uh, afgelopen donderdag. Uh, maar nu treft dan de slachtoffers van oorlogsgeweld, die worden herdacht. Aan tafel zitten dus uh, Marina Wassenaar en Wienke uh, van der Meulen. Leden, nee, bestuursleden van het 4 comité Goedemorgen dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat lees ik nou in de krant? Nou, wat lees jij? De route <laughs> wordt ingekort. Ja, het begint eerst dat de krant schrijft, Gaat helemaal niet meer door. Of één keer in de vijf jaar. Die journalist heeft het dus niet gesnapt. Die heeft niet begrepen. Maar die is nee. ook niet op de persconferentie verschenen. Dat maar, was alleen Joop van Nes. Maar hoe zit het dan nu wel in elkaar? Nou, het is heel eenvoudig. <laughs> Toen dat uh, verzetsmonument daar kwam in Noord-Nem. Laten we even voor de luisteraars. We hebben een nationaal, hoe heet dat monument, Nationaal Monument? Voor de Vizalde, uh, Ligneerstraat. Dat is het Nationaal Monument. Nationaal Monument ligt daar. ja. En het verzetsmonument staat in die nieuwe wijk. het Verzetsplein. Bartuinwijk, ja. En we hebben nog een Joods monument Dus we praten over drie monumenten in Zondvoort. Ja. ja. Oké. Okay. Maar het echte officiële monument is op de Van Lennepweg Ja. Dat is het officiële monument. Oké. Okay. Wat uit de. weet het? De Vijverhut. Waar het vroeger heeft gestaan. Ja. Want de mensen verwarren dat ook allemaal. En toen is er omdat Park Duinwijk kwam, is daar een beeld gekomen van Kees En Toen heeft men de eerste keer dat in de route opgenomen. En dat is er eigenlijk een paar jaar in gebleven. ja. Maar wat blijkt nu, eh, we worden ouder, mensen lopen slechter. De belangstelling daar is vrij minuut. En de route duurt meer dan een kwartier langer. En dat kunnen de mensen toch niet meer. En toen is er besloten dat dat eruit valt. En we weer gewoon als van vanaf de kerk naar het monument lopen. En dan, om toch dat verzetsmonument in de aandacht te blijven houden, één keer in de vier jaar, vijf jaar, als we ook de graven op de begraafplaats bezoeken, dat in zijn geheel weer in de middag op te nemen. Dus op een, een ander, ander tijdstip, maar één keer in de vijf jaar, wel weer verzetsmonument. Dus je vergeet dat niet, maar je doet het gewoon anders, omdat die lengte van lopen, dat wordt gewoon te bezwaarlijk. En we hebben ook eens geprobeerd om dat met een busje of zo te regelen. Nou, dat werkt ook niet. Dat de helft van in. de mensen die, die konden er niet in of wilden er niet in of vond het eng, nou, dat is het zonde van al je regelarij en van de chauffeur die je erbij moet zoeken en het busje wat je moet zoeken. Zo hebben we gezegd: Ja, jongens, dit, dit is geen haalbare kaart. En loopt de Belastingdienst terug voor die stille nee, nee, dat niet, maar wel als je dus um, wat verzetsmonumenten bij opneemt. Dan wel, want dan zien ze op tegen die extra lengte, dus dat extra kwartier wat je loopt. Nee, dat is dan qua lopers. Ja. In de kerk zit nee, een is bezetting. Nee, het monument. Is het zo? Elk vol. jaar. Net zoals bij het Joods ja. monument. Ja. Alleen de stille tocht. Ja, dan vallen mensen die blijven in de kerk zitten of gaan naar huis. Ja. Lopen dat niet meer. En sommigen, als die fietsen, dan fietsen ze meteen naar het grote monument. Maar dan gaan ze niet eerst fietsen naar het verzetsmonument en dan door. Dat, dat, dat die route zit niet in hun hoofd als zodanig. Maar ja, één keer in de vijf jaar, dan staat dus het uh, verzetsmonument er eigenlijk vier jaar verloren bij. Want ik heb begrepen dat ook op Veteranendag daar ja, is niks gebeurd. Is nog nooit wat gebeurd? Nee, maar dat, maar dat dus zou jullie... een idee zijn. Ja, ja dat, zou, dat een, ja. zou een idee ja. zijn. Ja. Dat wordt die... meteen opgeschreven. En wie gaat het oppakken? Wij. Jullie. Ja, we zullen het in de, in de commissie brengen. En ik denk dat daar wel gehoord voor is. Want we hebben er ook nog over gedacht. Zullen we dan overdag toch nog een krans bij dat monument leggen? Eh, het is moeilijk. Het zijn ook moeilijke beslissingen. Hebben jullie veel reacties gehad nee, ik vanuit niet. het verzet en dergelijke nee. naam bestaande? Niks. Nee, ik niet. Ja. Jij, Marina? Uh, nee, niet, niet echt negatief als je het uit ging leggen. Als je het niet uitgelegd had gekregen, hè, de lezers ergens, dan uh, was het vreemd. Omdat het altijd zo geweest is, althans een periode. Maar als je dan uit ging leggen waarom, dan zeiden ze, ja, nou, dat begrijpen we eigenlijk ook wel. Dus dan is het een kwestie van miscommunicatie geweest. Dat Ik denk het, het wel. Zo verkeerd is Net Zoals je net zei, die, die soort heeft het ook niet gesnapt. Ja, dan horen ze iets en denken ze: nou gaat het nooit meer gebeuren. Ja, precies. En dat is helemaal niet zo. We willen helemaal niks van de baan vegen. Want wat je van de baan veegt, krijg je nooit meer terug. Dat weten we met andere dingen ook. Dus dat willen we per se niet. Maar ja, we willen we het gewoon. Weer. Weer. We willen er gewoon een beetje een ander systeem in brengen. En als je er om twaalf uur bij het Joodse monument bent. ...en dan elk jaar, bijvoorbeeld om drie uur... ...bij het Gazetsmonument... ...en de begraafplaats... ...en om zeven, en en om zeven uur in de kerk... als je dat elk jaar hebt. Dat is toch wel een slag. Ja. Dus dan hebben we gezegd, dat doen we dan om de vijf jaar... ...en dan doen we elk jaar... ...gewoon de twaalf uur... ...bij het Joost herdenking... ...en de zeven uur herdenking... ...in de kerk. Dat kan dan om zeven uur beginnen... ...omdat je niet dat kwartier extra hebt... ...voor dat verzetsmonument. Oké, okay, duidelijk uitgelegd. En maar nu, maar nu. om de vijf jaar is het ook een officiële vrije dag. Oké. Okay. Dus dan kunnen de mensen ook... ...s middags komen... Ja. ...en dan meer activiteiten ontplooien... ...bij de scholen weer. Ja, want hoe oh. gaat het met die scholen? Want ik heb nu ook gelezen dat... Uh, de ...herdenking van Wim, uh, Wim Gertenbach... ...ook een beetje problemen oplevert. Oh ja. Ja, hij zou geen bloemen op zijn graf krijgen van... Uh, is dat is, toch, is van de Gijderbach-college, omdat uh, ja er, het is vakantie. Ja, ieder, precies. Twee weken vakantie, maar iedereen Maar de andere weg. scholen hebben het gewoon... <coughs> nog in de week dat ze schoon hebben gehad, zijn ze naar hun monument geweest. En dit monument op de Van Lennepweg, die meestrouw, is geadopteerd door de Schoon. Nou geloof ik dat de scholen weinig aan onderhoud van die monumenten doen hoor. Het is meer het idee... Maar er zijn altijd wel twee kinderen van de Nicolaaschool die eh, een gedicht voordragen. En dit jaar ben ik bijzonder trots. Het zijn eigen gemaakte gedichten. Dat vind ik heel knap. En ik heb gisteren met ze geoefend. Het zijn ook echt korte, maar wel gedichten die er toe doen. En, eh, en het zijn de dragers van de bloemen voor het monument. Maar dat is al wat de scholen eigenlijk doen. Oké, okay, we gaan even naar 4 mei. 7 uur s'avonds in de kerk. begint. Nee, eerst 12 uur, hè? Ja, eerst 12 uur. Ja, Joost Monument. Joost Monument, dat is uh, gelegen aan de Mesgerstraat, dacht ik. Ja, nog Tegenover zo. Tegenover Bouwspellers. Ja. Uh, 12 uur daar, en dan s'avonds om 7 uur in de protestantse kerk aan ja. Duggersplein. Kerkplein. Half acht, de stoet. Half acht, de stoet. En dan. Vertel eens even de route, want dan kunnen we misschien de mensen onderweg oppikken. Vanaf Kerkplein loopt men via de Raadhuisstraat, de Haldenstraat door. Dan steken we de kostverloren straat over naar de verlengde Haldenstraat. Die lopen we uit. Dan gaan we de Vondellaan in, die lopen we ook uit. Als je die uitloopt, dan ga je rechtsaf en dan loop je bijna meteen tegen het Rookeen. monument aan. En voor ons lopen altijd politieagenten en de uh, Damiate-bent trommelaars, die lopen ook voor ons. Dus met, als omvloerste, mensen, de trommels. met omvloerste trommels. Dus als mensen mee zouden willen gaan lopen, dat kan niet missen. Je hoort dus het komt je je vijf minuten voor acht aan bij het uh, ja, Nationaal Monument. Acht. Ja. En dan om acht uur uh, dan stoppen de klokken van de ja. kerk. Door. Ja. Ja. En dan is het twee minuten... Stilte? Nee, dan krijg eerst twee tonen. Eerst twee tonen. En dan hebben we twee minuten stilte. En dan krijg je Last Post. En dan is de burgemeester, meen ik. Ja. En Heinz Schrama declameert. En To de Vries. En we zingen veel helmets. Er worden flyers uitgedeeld. En dan is het de rondgang. Naar langs het monument. Oh, je krijgt nog de bloemlegging door de officiële instanties. En dan kan men om het monument heen en dan wordt het afgesloten en dan gaat iedereen weer zijn zwaarts ik zei net al, eh, elk jaar eh, als ik daarbij ben, dan verbaas ik me erover dat het steeds drukker wordt ja. steeds meer mensen zie ik, ook, ook jongeren ja, ja. ja gelukkig ja. ouders met kinderen ja. Ja. ze komen ook van alle kanten aan Ja, daar ja. Ja, ja. Ja. maar Mienke, vorig jaar hebben we het erover gehad over een mogelijke verjonging van het comité ja ja. Ben je daar al in geslaagd? Jawel, ja. jawel, jawel. We hebben nieuwe leden. Ja. Eén wat ouder ouderlid. Ja. Dat is de miller. Ja. En we hebben Wilma Sama erbij. En we hebben er, Erwin Hildes. Her en dat is dus uh, de vader van een jong gezin. Hm. En die woont um, in de Sararoosstraat. Dus ook waar dat verzetsmonument is. Ja. Ja. En die vond het aan de ene kant wel jammer. Want hij zat in dat comité toen we dit gingen beslissen. Ik vind het jammer. Ik probeer mijn kinderen, die zijn nu zover dat ik ze uit kan leggen waar het om gaat, mee te nemen. Maar ik begrijp het wel. Want nu ik in het comité zit, heb ik ook in de gaten dat het een hele nou ja, slag is op zo'n dag. Wat je allemaal moet doen. En dan zal ik ze meenemen naar... Het grote monument, de kerk is dan misschien wat veel gevraagd, maar het grote monument, maar als het maar niet weggevaagd wordt, nou dat doen we ook. Nee, je hebt ook wel tijdens de stille toch die route dat men aanschuift. Ja, ja vooral die Vondelaan, daar ja. schuiven ja. veel mensen aan. Ik hoop in ieder geval één ding, dat, is dat de ondernemers hun terrassen leeg hebben. Keurig. Nou, dat was Magnifiek. Ja, was echt heel netjes. Dat is... En dat er ook geen auto's doorheen rijden, zoals vorig jaar bij de Rotonde Bratisplein. dat er één auto eventjes komt. doorheen kwam, dat ons dat bespaard blijft. Ja, dat hoop ik ook. Nee, dat gaat allemaal We gaan van een goede regie en een goede, hoe noem je dat, goed geheel uit op die dag. Nou, ik hoop dat het nu duidelijk is voor de luisteraars in Zandvoort dat ze eh, zeven uur en dan een rechtstreeks. Beetje... Hebben ze opmerkingen of willen ze meer weten? Laten ze contact met ons opnemen. Want ja. Ja. kijk, toch de meerderheid, geld, zou er echt veel zijn die zeggen, dat missen we, kunnen we het altijd nog overdenken. Ja, natuurlijk. Volgend jaar gaan we er in ieder geval wel naartoe. Natuurlijk. Ja, ja, dat is dan de vijf jaar. Ja, ja. ja oké. Okay. Ja, maar Laat toen je ook begraafplaats al stond, hè. Dus toen hebben we gezegd, nou, dat pakken we dan meteen daarbij, dan... Bij, dan... Dan ben je meteen in het gerecht. Alleen in de vijf jaar, ja. Oké. Okay. Dank voor de uitleg. Goed zo. Alsjeblieft. Prettige dag. Prettige dag. I'm not Ik vond het wel lekkere muziek hoor. Pieter, toch? Ja, ja. ja. <laughs> Speciaal voor onze jonge luisteraars. En als ik hier aan tafel zie, dan zie ik ook al mooie jonge mensen zitten. Ja, Karel Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars. Dat is de jongste, Karel Simons, fractievoorzitter <laughs> van de OPZ. En verder zit een, uh, aan tafel uh, Lidie van der Schat. Goedemorgen, Lidie. Goedemorgen. Uh, de nieuwe vestigingsmanager van de Kijk, Woonbouwvereniging woningbouwvereniging, hier in Zandvoort. En Maarten Dijkstra, de Zandvoortsvereniging van Huurders. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan daar een beetje wisselen met de microfoon heen en weer. Ja, wat is nou de aanleiding dat we hier bij elkaar zitten? in dit gezellig onder ons. Uh, we hebben een, een brief gezien die uh, Carl Simons uh, heeft gestuurd aan het college... ...van BNB... Met, uh, ...naar de raad toe en naar de pers toe... ...en dergelijke, zeer breed... Uh, ...waarin hij een aantal... Uh, ...punten opmerkt... Uh, ...van twist... Uh, onenigheid tussen... ...enerzijds de Zonforsche Huurdersvereniging... ...anderzijds... Uh, ...de K ...en voort een aantal... twistpunten tussen de Huurdersvereniging... ...en de gemeente Zondvoort. Exact. Laat ik het maar even splitsen in die twee hoofdstukken. Nou, uh, we... Ideaal dat Lidia aanwezig is. Uh, want dan kunnen we de eerste hoofdstuk behandelen. tussen de Zanderse huursvereniging en de Kei. Um, als ik, kan als ik, ik even wat anders ja. zeggen? Uh, hoeveel leden heeft de ZVH? De ZVH heeft op uh, het ogenblik uh, rond de 500 leden. En uh -huh. Dat zijn leden van particuliere huurders en uh, huurders van uh, de Kei. En uh, hoeveel mensen huren een huis in Zandvoort? Uh, het heeft ongeveer 2560 woningen. En particulier? Particulier, hij heeft de, de kleding in niet kleding. Oké. Hij heeft het wel al van, maar zeg maar zo'n 3000 uh, huishoudens. Goed, Pieter. Oké. Okay. Uh, laat ik me eerst even beperken tot uh, <coughs> de tussenpunten tussen de huurdersvereniging en de KEI. Uh, of eens even naar Carl Sommel. Wat is de aanleiding geweest dat je deze brief hebt gestuurd? Uh, Pieter, de aanleiding was een. Uh, Zit je in de Zandvoort? Zit je in de Zandvoort? Ik ben er wel lid van, want okay. ik ben ook huurder in Zandvoort. Ja. En ik heb dus de vergadering, de algemene ledenvergadering van de huurdersvereniging, van ZVA, bijgewoond. Die was eind maart. En uh, daarop werd er dus uh, het secretariële verslag van het jaar gepresenteerd. Dat heb ik ook als bijlage erbij gedaan. En daar stonden al die dingen in, en die zijn ook op die vergadering doorgenomen en toegelicht. Maar zeker nu hier, als lid van de Zandverzuurdervereniging. over als fractievoorzitter van de OPZ. Nee, wij, ik vond het een politiek belang. dat wij uh, zorgen dat de verhoudingen, beide Richtingen zoals je die net hebt aangegeven, Pieter. enerzijds tussen de kei en ZVH. en anderzijds tussen de gemeente en ZVH. dat die verbeterd worden. op die punten die aangegeven zijn. in dit jaarverslag. Oké. Okay. ik vond het een politiek belang. dus ik zit hier als. Uh, politiekeling. Maar <laughs> is, dit, is dit als aandachtspunt. voor de komende verkiezingen? Nee, dit is een punt van. alle punten die ik aanslinger. dat zijn punten waarvan we zeggen. nou, daar, daar moet iets aan gebeuren. En als ze zich voordoen. Dan is dat het moment. Niet zozeer of het nou in het begin van een, van, een, uh, van een periode is dat je in de raad zit. Of aan het eind van een periode. Dat maakt niet uit. Ik heb door de hele raadsperiode heb ik dingen aangeslingerd die op dat moment opportun waren. Even genoeg politiek. We, daar hebben we straks alle tijd voor. Wat zijn nu concreet de twistpunten tussen de zonverhuurdervereniging en de KEI? Ik geef uh, Maarten eerst uh, het, het woord. Nou, het maar dat is het extra. Dat betreft natuurlijk het jaarverslag van 2008. Uh, er waren dat is een, een tijd aantal geleden. Ja, maar ja goed, je moet natuurlijk één keer een, uh, okay. een verantwoording afleggen. En een aantal van die twistpunten die staan natuurlijk nog steeds. Uh, Noem de gezin. We zijn nog bezig met. We zijn het voor de geschillencommissie geweest voor de verhuur van garages en Boxen. Wacht voor, even, wacht even. Dat is het eerste punt. Ja, de geschillencommissie. Voor de verhuur van garages en Boxen. Wat gaat er mis? Ik praat even de microfoon. Ja, wat er uh, misgaat is het volgende: Wij hebben toen een uh, positief gekwalificeerd advies uitgebracht, want dat, uh, dat is onze huurdersvereniging en dat ligt allemaal vast in de overlegwet. En uh, wij vonden dat, uh, en het, zeg maar het kernpunt van, die, uh, van dat verhuurbeleid was dat het ging over vrijkomende garages. Wij vinden dat een passief begrip. En de KEI heeft het vertaald in het opzeggen van huren van ongeveer 40 euro. Ik, ik snap het helemaal niet. Uh, haal het nog even terug, beginnen nou, okay. we opnieuw. Oké, u hebt dus een, een verhuurbeleid voor garages en boxen. Dat doet de KEI, verhuurt ja. garages en, en boxen. boxen. Ja. Er zijn een aantal, uh, of, dus zijn een aantal huurders die, vinden, die staan op een wachtlijst voor ze een garage mogen krijgen. Ja. Hij zei, vindt het heel vervelend dat er mensen zijn die een koopwoning hebben in Zandvoort en een garage huren van de Kei. Die vinden het vervelend dat de mensen in wijk A wonen en een garage huren in wijk B. Dus die hebben uiteindelijk aangekaart of daar geen ander verhuurbeleid kan komen. Dat is gekomen, onder andere uit de woningscommissie de Varenheidsstraat. Wij hebben dat toen opgepakt en gezegd, nou dan moet dus een ander verhuurbeleid komen. Dat is er gekomen, daar hebben wij een positief gekwalificeerd advies op aangegeven. En het kernpunt van zeg maar, dat stuk is dat het gaat over vrijkomende garages. Als de garages vrijkomen, dan worden ze aan nieuwe verhuurders nieuwe huurders van EMM verhuurd. Even stop. De Kei die heeft gezegd, dit is een goed onderwerp. Ja. Jullie hebben een positief advies gegeven. Dus iedereen tevreden. Dat zou je denken. Alleen wij niet. En waarom niet? En ook de en ook, Ja, Maar het kernpunt van dat. Uh, de uitvoering verhaal, is het goed. Dat is, uitvoering is niet goed. Okay. Het gaat om vrijkomende garages. Dus wij gaan naar de andere kant van de tafel. Goedemorgen, Die. Goedemorgen. <laughs> Geef eens wat duidelijkheid. Ik ga duidelijkheid geven. Nou, het, uh, in ieder geval even voor de helderheid. Ik ben pas een maand bij de kei. Dus, uh, en dit, deze verschillen liepen voor mijn tijd. Dus ik moet het doen met uh, de historie. En heerlijk heeft mijn collega die ik heb opgevolgd, uh, handelt deze historie nog even af. Maar ik heb natuurlijk wel begrepen waar het, over gaat. Uh, waar het om gaat. Ik denk dat wij met de ZVH inhoudelijk het eens zijn. En het gaat om dat je garages verhuurt uh, op een correcte wijze aan de doelgroepen die daar ook recht op hebben. En wat blijkt, en dat is niet alleen in Zandvoort, dat is overal, garages verhuren is altijd lastig, want mensen doen er andere dingen mee dan alleen maar hun auto verhuren. Ik doe nog een moord voor trouwens, hoor. Wat zegt u? Ze doen nog een moord voor. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Uh, dus het is logisch dat, uh, dat daar zeg maar wat, wat uh, incorrectheid in is gekomen. En uh, dat is, is niks de... van afgelopen jaar, dat is al 50 jaar. Dat is natuurlijk al heel lang. Precies. Vervolgens is er, uh, moet, daar, moet dat geschoond worden, zo zeggen we dat altijd. Dus dan tref je een maatregel. Dat bespreek je als verhuurder met de uh, huurdersvereniging. Dat is denk ik correct gegaan, die hebben een positief advies gegeven. Alleen dan ga je uitvoeren. En wat ik heb begrepen is dat de kei toen is gaan uitvoeren, niet alleen bij vrijkomende garages, wat de meneer ook zegt. Uh, maar ook heeft gedacht als we nou willen schonen, dan gaan we ook die garages gelijk schonen die oneigenlijk gebruikt worden. En strikt gezien is dat denk ik inderdaad een procedurefout. Want ook daar zou de ZVH iets over mogen vinden. Nou, dat is, ligt nu voor de geschillencommissie en de geschillencommissie moet daar nog een uitspraak over doen. Die hebben we nog niet binnen. Ik heb woensdag nog gekeken of die er was. Die is er nog niet, dus dat wachten wij af. En dat heeft altijd te maken met dat je in de procedure heel goed als verhuurder ook steeds moet kijken wanneer eh, geven wij de huurdersvereniging de gelegenheid, via de wet, hè, want dat is gewoon vastgelegd, om wel of niet iets ervan te vinden. Een gekwalificeerd advies te geven of een informatie eh, daarover te hebben. Nou, daar moeten wij in leren. Daar zijn we heel open. Ik, in... ik ga even terug naar Maarten te Dijkstra. Kortom, het gaat om garages die oneigenlijk gebruikt worden, die nog niet in die procedure zitten. Nou... De ...oneigenlijk gebruikte garages... ...die hadden al lang ontruimd kunnen worden... ...want What? dat staat gewoon in het huurcontract... ...je mag een garage alleen maar gebruiken als je je dus hebt. Ja, daar zijn we het helemaal over eens. Waar het om gaat is op een bepaald moment... Dat je, ...het gaat om het begrip vrijkomen... ...dat beschouwen wij als passief. Er komt een garage vrij omdat de huurder het opzegt... ...en niet het actieve wat de keizers dus gedaan heeft. En dat heeft... Ja, ...er zitten mensen die al 25 jaar een garage huren bij EMM... ...dat zijn mensen van 80 jaar... Die waren echt, die hebben gezondheidsproblemen daarvan gehad. En als er met ons over gepraat was, dan hadden wij kunnen zeggen, dan gaan we een overgangsregeling, kunnen we daarover praten. Oké, okay. nu is het dus een, een wachten op een uitspraak van de geschillencommissie. Ja. En wat verwacht je? Ik weet het niet, want ik ben daar ook Maarten. zelf niet bij geweest. Ik verwacht dat uh, de geschillencommissie ons in gelijk gaat stellen. En dan? En dan denk ik dat we even met, of met de kei moeten gaan praten over hoe ze omgaan met de elf huurders die lid zijn van onze vereniging en die hun garage hebben moeten ontruimen voor 1 december. Kom u eruit? Oh, ik denk het zeker. Ik, ik ga er al vanuit dat je eruit komt. De geschillencommissie commissie doet een uitspraak en wij volgen altijd de uitspraak. En dan zullen we tot een goede oplossing moeten komen. De reddende rechter niet nodig? Nee, oh nee, nee, ik hoop het niet. Nee. Nee. Nee. Goed, heb ik dit probleem gehad. Volgende probleem. Uh, Maarten, wat is het volgende probleem? Want er staan hier in, in deze brief staan er een aantal punten, ja. geschuldpunten tussen de huurdersvereniging en de KEI. We hebben de huur van garage in Boksen gehad. Het huurbeleidsplan. Hurenstatuut, praatje praat je over. Ja. Raad van Advies, levenslang thuisplan. Eh, laten we het volgende punt eens hand nemen. Nou, wat mij betreft mag je een punt kiezen. Nou, het leven lang thuis. een. ook zo één voor de geschillencommissie. Ja, ja. ook zo één voor de geschillencommissie. Ja. Die is tegelijkertijd behandeld. Uh, ja, het ging daarover een, een verandering van criteria lopende het proces zonder dat wij daarvan op de hoogte waren. En ook in dit geval ben je dan verplicht volgens de samenwerkingsovereenkomst om met ons daarover te praten. Zodat wij daar een uh, gekwalificeerd advies over kunnen geven. Ik snap het niet. Maar wat ging er nu mis? dan? Ja. Wat ging er nu mis? Een van de criteria was, als je, je komt van groot, grote naar een kleine woning verhuizen. En dat stond gewoon van groot naar klein. En later is dat een, veranderd in van groot naar een soortgelijke woning. Dus dat betekent dat iemand die in een gestapelde woning woont in het flatgebouw, dus nooit kan verhuizen naar een woningje, een kleinere woning, die grondgebonden is, dus met een tuintje. Nou, een van de leden die heeft dat aangekaart, wij hebben dat opgepakt. We hebben dat in november hebben daar brieven over uitgewisseld met de Turkije. En uiteindelijk is het de geschillencommissie geworden. Ik ga maar... ja. ik denk, dit is eenzelfde... Eigenlijk zou je hem bijna kunnen vergelijken met de garages. Het gaat weer over dat we het over de inhoud eens zijn. Inmiddels heeft de KEI ook al uh, het veranderd. Uh, het, gaat, het gaat om het begrip wooncarrière maken. Kijk, we zijn allemaal mensen. En wat je probeert allemaal, is dat je het beste voor jezelf eruit haalt. Dus als wij iets bedenken, om bijvoorbeeld de, woning, de, de, de doorlooptijden... De, ...de mogelijkheden om uh, woningen beschikbaar te krijgen en weer naar een andere woning te gaan doorstroom, zo noemen we dat, te optimaliseren. Dan probeer je maatregelen te treffen. En dan vervolgens zijn er altijd mensen die net iets slimmer zijn dan wij. En net weer iets bedenken waardoor we denken, Hé, daar hadden wij nou weer niet aan gedacht. En dat was nou niet de bedoeling. Nou, dat was met dat leven lang thuisplan hetzelfde. Wooncarrière maken steeds een stapje beter. Dat wil je voorkomen voor het individu. Je wil voor de grote groep wil je dingen mogelijk maken. Wederom, het probleem is opgelost. Het, het, me het, is eens. Precies, het is opgelost en ik denk, het is weer een procedurefout, daar had de ZVH iets over mogen zeggen. Waarom hebben jullie dat niet met elkaar rustig om de tafel zittend met elkaar opgelost? Nou het probleem is natuurlijk dat uh, mevrouw van der er pas een maand zit. <lacht> <lacht> nou. <lacht> met haar voor, voorganger was niet te praten. Nou ik vind het, ik vind het een, uh, in dit geval bij de LTTP vind ik het raar. Dat, uh, dus vlak voordat het geschil dient uh, er opeens dan uh, aangegeven wordt dat uh, het begrip wooncarrière wat uh, onhandig gekozen is. Want uiteindelijk een gezin... Maar je al... moet aangenaam verrassen met deze opmerkingen. Ja, opmerkingen, want want weet dat weet ik. Nu is het één keer in de naar nou een kopje koffie drinken met elkaar. Ja, ja. En alle problemen zijn er weer ja, uit. Ja, nou ik hoop het. Ja toch? Ja. Nou, maar ik denk, ik denk, want ik vind het ook helemaal geen conflicten. Ik vind het normaal dat je als verhuurde dingen doet en dat je als uh, uh, huurdersorganisatie kritisch volgt en ons daar ook in helpt. Dat klinkt een beetje gek, maar ik denk altijd, kom maar op met je, met je praktijkvoorbeelden. En als wij het niet doen, goed doen, dan doen we het niet goed. En als we het wel do uh, goed doen, dan doen we het wel goed. We hebben soms ook natuurlijk het recht om gewoon door te gaan in dat wat we hebben ingezet. En dan zeggen we tegen de ZVH, dank je wel voor het advies, maar we leggen het toch naast ons neer. Bijvoorbeeld het huurbeleid, een van de punten die er ja, staan. Dan, ja, ja dan noem er wat over, het huurbeleid. Het huurbeleid. Uh, kijk, onze overheid heeft bepaald dat we een inflatievolgend huurbeleid hebben. Afgelopen jaar was dat 1,6%. Daar kun je verdomd weinig mee doen. En dat betekent dat je wel uh, van alles kunt willen daarin, maar 1,6% is zo weinig... Uh, dat je als wij kijken naar wat wij allemaal in achterstallig onderhoud nog hebben te doen in Zandvoort uh, dan, zorg, nodig. dan hebben we het geld gewoon heel erg nodig en dan kun je wel per woning wat de huurdersvereniging zegt dat gaan differentiëren heeft ook mijn voorkeur, want de ene woning verdient meer verhoging dan de andere, maar met 1,6 kun je niet zoveel. Laten we daar redelijk in zijn. Dus dan haal je zoveel werk over je heen, dat je zegt, kom op jongens, we doen 1,6 voor allemaal. Uiteindelijk wordt het 1,5, want er zijn een aantal woningen die op nul staan, omdat ze bijvoorbeeld voor de herstructurering staan. Nou, dat is zo'n voorbeeld waarover je het niet met elkaar eens bent. Misschien eigenlijk wel, maar we in met toch zeggen, wij zetten die 1,6 gewoon door voor alles. Reactie van Maarten? Uh, okay. Nou ja, het komend uh, jaar, zijn, of in 1 juli zijn natuurlijk de uur gewoon 2,5%. Wij hebben bewust uh, een negatief advies uitgebracht, want wij, uh, als je kijkt naar het portfoliobeleid wat gemaakt is toen de tijd bij EMM, waren er heel veel woningen die onder het instandhoudingsniveau zaten. In, of in Oud-Noord worden gerenoveerd, daar zitten de woningen nog niet op de basiskwaliteit. Wij vinden dat je achterstallig onderhoud niet op de huurders moet verhalen. En maar, maak maar eens een gebaar van de kei. En laat die huurverhoging dan maar eens wat minder worden voor die huizen die nog niet op basiskwaliteit zitten. Dat was ons standpunt. Ja. Oké. Okay. Het nou. is helemaal niet gek, maar wij leggen ja. het naast ons neer omdat er toch andere. verschil dus van mening mag worden. Dat mag, precies. Dat vind ik alleen maar heel gezond. Ja. Even, je had het net over uh, procedurefouten. Nou, is de Turkije toch al een redelijk lang bestaande vereniging. Die uh, corporatie. Stichting. Stichting, corporatie. Die dus ook heel veel in Amsterdam doet. Ja. Daar hebben jullie dus ook te maken met wie de verenigingen. Zeker. Zeker. Gaan daar ook de procedurefouten dus in uh, een rijtje voorbij? Of uh, uh, zit het echt ja. hier in Zandvoort? Nee hoor. Ik heb uh, bij heel veel corporaties al mogen meewerken. En uh, dat gebeurt overal. En dat gebeurt aan de kant van de verhuurder. Soms gebeurt het ook aan de kant van de huurdersvereniging. Soms gebeurt het aan de kant van de gemeente. Uh, je bent met elkaar aan het werk. En daar doe je wel eens dingen in. He, de wet moet in ons hoofd zitten. De overlegwet die er is tussen verhuurder en huurder. Maar ja, kent u alle wetten op alle artikelen? Nee. Nee. <laughs> dus doe doen we het wel. Is wat onhandig. <laughs> ja. even, even een persoonlijke vraag. Ik ja? ben 40 jaar lid geweest van de EMM. Want dat moest je als jonge jongen, jonge meisje, ja? moest ja, ja, ja, je meteen lid worden, want ja? dan uh, in de, de, de loop van de jaren ging je nummer dan omlaag en dan. Je. je nou geen lid meer. Nou, ja. ik, ik, ik geloof dat ik nu eindelijk uh, lid nummer uh, uh, 400 ben. Nee. Maar het hem hem heeft heeft nu u geen, geen leden meer. Hè? Het is nee. geen vereniging meer, het is nu een stichting. Maar nou, daarvoor heb ik dan 40 jaar contributie betaald. Uh, dat is een vraag die je aan de kei moet stellen natuurlijk. 40 jaar een contributie betaald om een laag nummer te krijgen. En nu krijg je je brief, u heeft geen nummer meer. En hoeveel contributie betaalt u? Dat zou ik zou het niet weten. Nee. Nee. <laughs> Mijn echtgenoot doet de, de penningen. dat. Uh... Ik en weet was, dat jij geen hoogbedrag, iets van 8 of 10 euro. Ja, dat was, Nou ja, ja, 40 jaar lang. Ja, ja. Ja, ja, ja. Volgens mij als e je lid bent van de vereniging betaal je contributie. Nog even terugkomen ja. op uh, de problemen tussen de uh, huurdersvereniging en uh, de kei. De raad van de vries. Ja, nou, ja, de raad van advies, dat is een adviesorgaan wat dus moet nagaan of alle afspraken tussen de gemeenten over de fusie ook uitgevoerd worden. Wij vonden dat uh, voor het aanzoeken van leden van uh, de Raad van Advies, dat daar een uh, openbare advertentie had moeten komen om alles zo transparant mogelijk te maken. Uh, nou, de KEI heeft besloten om dat uh, in het netwerk te gaan zoeken. Ja, en daar zijn wij dus uh, volstrekt niet mee eens. Want? Wij vinden dat het... Uh, dan wordt het uh, weinig uh, dichtbij. Ja, we vinden het er dichtbij. Ja. Je kan voor het een kiezen en voor het ander kiezen natuurlijk. Ik neem aan dat een raad van, um, deze raad dat je wel deskundigheid wil hebben. Uiteraard moet je deskundigheid hebben, maar die kun je toch ook via advertenties krijgen? Als je een advertentie plaatst en ik zou erop solliciteren, dan heb je geen deskundige. Dat hangt van de uh, selectieproceduread en uh, de commissie die uh, de sollicitanten beoordeelt natuurlijk. Dat hij jou, uh, komt daar, uh... ja, ja, ja, je kunt daar verschillend over denken. Uh, ik, ik geloof heel erg in dat transparantie ontzettend belangrijk is. Ik heb alleen gezien welke leden er nu in de Raad van Advies uh, zijn gevraagd. En dan denk ik, God, daar zou je heel tevreden mogen, mee moeten zijn. Ik heb gezien dat de dominee van Zandvoort erin zit. Ik heb gezien dat er uh, een brede uh, afspiegeling is. Dus ik denk, God, wat knap dat die uh, gevonden zijn. En een selectieprocedure via een advertentie kost heel veel geld en heel veel tijd. Ik, heb, ik zit in de raad van commissaris van een rabobank en wij hebben voor de ledenraad hebben we daar bewust een keer wel voor gekozen, maar dat betekent dat wij 75 gesprekken hebben moeten voeren. Uh, daar is iets voor te zeggen als je dat wil. Maar dan moet je goed afwegen of je die energie erin ja. wil steken. Terwijl je toch op korte termijn een uh, raad van advies wil hebben. En ik heb, de ik heb gezien, ik ken de mensen natuurlijk niet. Wat dat betreft ben ik hartstikke onafhankelijk. Dus wat dat is, niet transparantie mag er zijn. Uh, maar ik was verrast uh, over de breedheid uh, van de leden. Ik, misschien Ondersteun je dat? Uh, nou, ik ken geen enkel lid van de raad van advies, want ik weet niet wie erin zit. Nou, ik, heb, ik, ik durf dus, uh, daar ben ik nu te kort voor hier. Uh, om, om al die namen te onthouden. Maar oh. ik was verrast door de... Door dus de namen, de, zijn, de namen zijn ja. bekend? Ja, de namen zijn bekend, zeker. Maar ja. dan weet de Zandversuurdersvereniging die namen nog niet. Nee, maar dat komt omdat de Raad van het Vries ook nog bij elkaar geroepen moet worden. Dus dat zit nog even in dat prematuur stadium. Maar ik heb de namen in ieder geval gezien. Want ik dacht, voordat ik hierheen ga, moet ik wel even kijken... Moet ik nou bang zijn voor die transparantie? Maar dat... Nee, dus niet. Vond het uh, maar leuk. wanneer, wanneer gaat dat bericht uit? Want als die, als die namen bekend zijn... Dan is het op zich al merkelijk dat de zonverzuurdersvereniging de namen nog niet kent. Nee, maar dat heeft ook gemaakt met dat een van de leden uh, geopereerd moest worden. En dat we even in afwachting waren dat dat... Ja, dat is altijd... Of niet overleefd? Nee, oh. gelukkig. Maar de, Of dat moest even achter de rug. Ja. Dat is wel heel, boor, heel ja. <laughs> ja, Maar dat was even het afwachten. Maar dat is een aanstaande maandag gaat het bericht uit... Wie dat, uh, Wat mij is. betreft uh, is dat geen enkel geheim. Mag ik daar nog iets over zeggen? Van? Ja. Eén uh, ding, dat is uh, het verleden van destijds EMM natuurlijk. En uh, alle het bestuur en, en degenen die daar dus uh, deel aan hebben genomen. De vrees ook ongetwijfeld bij de huurdersvereniging. Uh, toen was het een soort, mag ik het noemen, vriendjespolitiek. En dan ben je bang dat dat bij de nieuwe organisatie, bij deze raden van advies... Dat weer zoiets zou gebeuren natuurlijk. Want je hebt wel deskundigen nodig en niet bepaald vriendjes. En dat was ook, een, denk ik, een deel van de angst van uh, de voorzitter van de huurdervereniging. Maar namen ken je niet op dit moment? Nee, maar dat, ja, dat moet u mij vergeven omdat ik... Uh... Ik geloof dat ik de afgelopen drie, vier weken uh, iets van 300 mensen heb langs zien komen. En namen zien langs komen. Dus dat weet ik echt niet. Ik durf niet te zeggen. Okay. Maar er is niet iets geheims aan. En u mag het zo weten. En geen enkel probleem. Aanstaande maandag uh, <laughs> krijgt u het... Uh, Via de e-mail thuis. Nou, ik ben benieuwd. Ja, en dan bent u zeer verheugd waarschijnlijk. Misschien. Nou, dan hebben we dat probleem ook opgelost. Uh, Tom, is het niet tijd even voor een muziekje nee, naar het ik nieuws toe? Ik maar even doorgaan. Oké, okay. we hebben nog zes minuten. Oké. Okay. Uh, problemen tussen de huurdersvereniging en de gemeente. Ja. Nou ja, ik denk dat er maar één probleem is, is. Dat de gemeente ons uh, niet als een volwaardige gesprekspartner beschouwt. Niet ja. meer of nooit. Nee, nooit? Nooit. En is is er, dat, niet zolang ik voorzitter ben. Is dat wederzijds? Uh, ja, nou, wij hebben in ieder geval aangegeven dat we in bepaalde ontwikkelingen in Zandvoort wel willen meepraten. Bijvoorbeeld bij het uh, wijkontwikkelingsplan in Nieuw-Noord. Dat is heel ingrijpend. En dat is, neem ik aan, heel ingrijpend. Ja, nou, daar ja, maak neem, een... even Je verwijt de gemeente dat jullie niet... ...als serieus worden beschouwd. Nee, de gemeente beschouwt ons dus niet als volwaardige gesprekspartner... ...omdat de maar, gemeente zegt, wij vertegenwoordigen niet alle huurders. Nou, je moet eigenlijk de ZVH een beetje beschouwen als een vakbond. Als wij dingen regelen voor de KEI, dan geldt dat voor alle huurders in Zandvoort. Althans, voor de huurders van de KEI. Dus in de ja, voor de, de huurders van de KEI, ja. zo druk je het goed uit. Nee. Uh, maar, als je dat zo zegt, ligt het dan niet bij de gemeente precies contra... ...dat, we, dat ze zeggen van, wij vragen de huurdersvereniging iets en we krijgen geen antwoord... Nou, dat kan de gemeente nooit beweren, want in het kader van het wijkontwikkelingsplan hebben wij al heel duidelijk aangegeven wat wij wilden. Dat wij ook daar expertise voor wilden inhuren. We hebben ook aangegeven wat de expertise die wij zouden inhuren zouden kunnen betekenen voor de gemeente. En de gemeente is daar verder niet op ingegaan. Een, een half jaar later nadat wij die brief verstuurd hadden, hebben wij nadat we er zelf om gevraagd hadden, antwoord gekregen van de gemeente. Dus ik denk dat het balletje bij de gemeente ligt, niet bij de Zandvoortse Vereniging. Was de gemeente niet verrast dat jullie een voorstel deden om de woonbond in te schakelen aan de zon van 16 mil? Nee. Dat kan niet Daar waren ze, waren ze dan op de hoogte dat jullie dat uh, wilden gaan doen? Dat degene die wij gepraat hebben heeft ons gevraagd, we hebben aangegeven van we willen expertise in hier. Daar hangt een prijskaartje aan, dat kunnen wij als ZVH zelf niet betalen. En toen is afgesproken dat wij, uh, was de vraag van nou informeren wat de woonbond voor jullie voor ons kan betekenen en wat, het, wat de kosten eventueel zijn. Nou, daar hebben wij ons gerealiseerd. Maar is dat, is dat door een ambtenaar of is dat gesteund door het college nou, aan dat is Door een ambtenaar. Die is natuurlijk bij ons gekomen om inventariseren wat wij zouden kunnen betekenen voor het wijkontwikkelingsplan Nieuw Noord. Maar dat betreft niet alleen de huurders of de leden van het ZGH, maar dat alle bewoners van de wijk. Hè? Ja, maar betekent dat als dit 16.000 euro kost, dat ik als bewoner in het centrum daaraan mee betaal via de belasting. Uiteraard, het is gemeenschapsgeld. Ja, precies. Dat is zo, duidelijk. Maar ik denk dat als je kijkt naar ontwikkelingen van projecten. En uh, we kennen er op het ogenblik uh, een aantal in, uh, in Zandvoort. Om maar uh, met Midden Boulevard en Louis David's Carré. Als grote projecten te doen. Ja, maar het is zo ziek, maar. maar dan, dan, dan denk ik dat die ontwikkelingskosten, om de bewoners erbij te, te betrekken, die zijn er altijd. En die liggen altijd zo... Rol tussen de 15.000 en 20.000 euro minstens ja, maar het is om het bij een uh, gekwalificeerde loven ja, te Het is natuurlijk erg simpel gezegd. Jullie hebben 500 leden, de Zandvoerse Huurdersvereniging, om dan te zeggen van wij gaan even de Nationale Boombond inschakelen. Zonder overleg of met overleg, Dat laat ik het even in het midden. Uh, Kosten 16.000 euro en dan moet de Zandvoers Belastingbetaler maar betalen. Je hebt vele kosten bij de projectontwikkeling die je moet nemen. Want als je een bewonersplatform, ook bij anderen, die, die dus niet door de huurdersvereniging worden geregeld, maar die de gemeente zelf regelt. Dan praat je allemaal over bedragen die orde van grootte. Om gewoon een bewonersoverleg te krijgen. Dus ik, ik spreek er niet vreemd van op. Ik vond het wel jammer dat het om die reden eigenlijk uh, toen afgekaart is omdat er verbonden waren. Want die zijn er altijd. Mag, mag, ik, mag ik er even op inhaken? Ja. Want ik denk dat hier sprake is van een misverstand. Ik zit alleen met de vraag hoor. Ja. Ja, hey, hey. Uh, het voorstel is ingediend bij de projectcommissie. Er is een projectcommissie die, die wijk moet ontwikkelen. En daar zit ook een Zaans ontwikkelingsmaatschappij in. Er zit ook een proper stok in. En die betalen ja. allemaal mee.